Emmanuel, Emmanuel, zijn naam zal zijn Shabbat shalom. We gaan vandaag denk ik het hebben over iets dat zo jullie verbazen. Maar gaan we het nu hebben over religie relatie. of over relatie? We hebben het over relatie. En uh, op de weg hierheen dacht ik aan gebed. En wat is gebed? Wat is er nodig voor gebed? De relatie. Want als er geen relatie is, is er... Relatie is altijd verbonden aan het woord communicatie. communicatie. Geen relatie, geen communicatie. Vaak zie je dat ook. Als er geen relatie is, of het nu op, op kleine schaal is... Binnen een huwelijk of een gezin of we praten over grootschalige... Daar waar relatie ontbreekt is er geen communicatie. En dan vinden we iets heel anders, toch? Zaken waar we elke dag mee geconfronteerd worden en waar het lijkt alsof het elke dag meer wordt. Kijk maar naar een krant. Vandaar dat ik ook meer en meer begrijp dat meneer Smith Wigglesworth, zegt iemand dat iets? Smith Wigglesworth? Ja. Dan praat je over de Wales Revival. En deze meneer was op zijn minst een interessante meneer. Die vele wonderen en tekenen verrichtte. Deze man die, die sprak daar ook over. En die zegt, ja als er geen relatie is, geen communicatie is dan is er ook helemaal niets en een van de punten is met gebed dat de discipelen vroegen aan Yeshua leer ons bidden en ik weet niet hoe het met u is, maar als ik dan het gebed wat Yeshua uitspreekt hoor wat horen we dan wat valt dan het meest op in dat gebed? Hij begint al met het eerste woord. Onze. Het is dus niet mijn vader. Maar het is onze vader. We hebben allemaal in, op aardse niveau een vader. Toch? En mijn vader is helaas uh, een week of wat geleden overleden. Dat is iets heel anders. Dan denk je daar ook op een andere manier opeens over na. Als je daarmee geconfronteerd wordt. Mijn vrouw die heeft dat zo vaak tegen me gezegd. Dan hou je er wel rekening mee dat je je ouders nog hebt... Dat er een moment komt enzovoort. Ik zeg ja, denk je er wel eens over na? Ja. Maar zeg het, doet het je niet. Want het verliezen van een vader of een moeder, zegt alleen iemand iets die een vader of een moeder verloren heeft. Toch? Dus als u het nu vraagt aan mij: zegt het u iets. Dan zegt me dat iets. In dat gebed gaat het over onze vader. Die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. En dan gaan we verder. Geef ons heden. Ons dus niet alleen dat jij brood hebt. Maar dat we dat allemaal hebben. Dus binnen die communicatie, binnen die relatie is er gebed. En gebed hoeveel van ons hebben al, ik weet niet hoe vaak gebeden en tot op heden is er niets gebeurd. Ja, bij jullie gebeurt dat allemaal. Maar bij mij helaas moet ik toch bekennen dat ik her en der in het verleden met gebeden diezelfde gebeden bid. Kent u dat? Maar de gebeden die gebeden worden, die worden verhoord. Alleen, het moet wel een gebed zijn. En geen petitie. Toch? En het merendeel daarvan is een petitie. Het zijn vaak ook de woorden. Wilt u? Toch? Dus op het moment dat er gevraagd wordt om te bidden. En zijn discipelen al aangeven. Yeshua, meester, heren. Leer ons bidden. Bidden. En een ander aspect wat daar voor naar voren komt, is dat hij dan zegt, hoe gaan we dan bidden? Hij zegt, ga dan. En waar, wat is die binnenkamer? Dat hart. Hoe kom je in je hart? Dan moet je het openstellen. Maar een van de punten die ons parten speelt, op grote schaal, is dat wij ons hart verharden. God spreekt tot zijn volk en zegt, zij hebben hun hart verhard. Nooit zullen zij in mijn rust ingaan. Is dat een straf? Een consequentie. Van je daden en van je keukens. Dus een verhard hart. Het is niet zo, denk ik, dat God jou straft voor een hard hart. Maar het gevolg van een hard hart is dat je in die hoedanigheid nooit tot zijn rust kan ingaan. Never. Het bestaat namelijk niet. Want aan de andere kant zegt hij een verbrijzeld en gebroken hart... Veracht hij niet. Heel goed. Dat doet hij niet. En waarom doet hij dat niet? Omdat Slomo zegt. Bewaar boven alles wat u bewaren kan. Uw hart. Want, zegt hij. Vanuit het hart vloeien alle oorsprong des levens. Maar dat hart is hard. En waarom is dat hart hard? Omdat dat hart is kwetsbaar. En als zelfverdediging gaan wij ons hard. Waarom denk je dat Yeshua zegt tegen ons, wees dan als kinderen. Wij altijd maar denken, ja hoe bedoel je, wat gaan we als kinderen, doen? ik heb er ook vaak over nagedacht. Meestal als kinderen, wie van u wil er zijn als een kind? In... Heel veel mensen steken hun hand op. Maar het punt is, dat wil je hebben niet. Geloof me, dat wil je niet. Dat vind ik altijd een van de mooie dingen tegenwoordig, ook op psychologisch gebied enzovoort. Dat, nou, dat we zeggen, wij moeten zorgen dat een kind zo lang mogelijk kind blijft. Ik heb erover nagedacht. Dat wordt ook op Verenigde Naties niveau. En... Ik denk bij mezelf: heb ik als kind ooit gedacht? Ik wil zo lang mogelijk kind blijven. Ik heb nog nooit van mijn leven een kind meegemaakt. wat zo lang mogelijk wil blijven. Want al die kinderen willen namelijk één ding: die willen. die willen zo snel mogelijk groot worden. Zestien wil ik worden, want dan mag ik op een broer. Maar het worden als een kind heeft te maken met het hart. Want wat is er? Wat, wat, wat raakt ons aan kinderen? Hun, omdat zij wat zij doen. Wat zij zeggen komt uit hun hart. En een puur en een zuiver hart is het mooist wat er is. Er is niks moois. En er wordt ook gezegd dat uit dat, dat degene die een rein en een puur hart hebben, die doen wat? Die... En die beërven. Dus dat hart. Is het hart. Of is het. Hart. En horen kun je het bijna niet. Maar er zit een groot verschil. Want de hardheid van hart. En waarom veracht hij een verbrijzeld en een gebroken hart niet? Omdat dat nodig is om te komen tot relatie. Want er is geen mogelijkheid om tot relatie te komen dan vanuit de relatie vanuit het hart. Er is niks anders. Dat is het mooie en het pure ook aan kinderen. Daarom willen wij feitelijk met z'n allen daar zitten. Toch? Ik rijd met mijn vrouw hierheen. En die twee kleindochters die hebben een conversatie. Ik vind het fantastisch gewoon. En het zingt. En het doet. Want het leeft namelijk vanuit... Het hart. Totdat er dingen gebeuren. En langzaam maar zeker. Is er een afweermechanisme. En we sluiten dat hart af. Waarom sluiten we dat hart af? Omdat wij uiteindelijk ons willen beschermen tegen pijn. En wat gebeurt er? Als je je wilt beschermen tegen pijn. Dan houdt die pijn. Ja, nooit op. Want als die pijn zou ophouden. Wat dan? dan? Ga je dood? Snap je dat? Als de pijn ophoudt. Ga je dood. Want die pijn. die komt namelijk vanuit wat? Vanuit liefde. En dat is vreemd. Want wij willen dat niet. Maar die pijn komt vanuit liefde. Want als eenmaal dat hart verbrijzeld. ...en opnieuw gebroken is. Wat dan? Dan is de mogelijkheid... ...tot communicatie... ...relatie met hem... ...die ons gemaakt heeft daar. Anders kun je het gewoon vergeten. Dus die wanhoop... ...en die pijn... ...en het terugkeren... ...van in cirkels... ...van zaken wat je niet wil... Is feitelijk waar het over gaat. Op het moment dat een hart gebroken is, is het rijp voor genezing. Volksziekte nummer één is. Dat is toch ook toevallig? Noord over nagedacht? Maar dit is niet toevallig. Het is in ons gezicht... om aan te geven waar het feitelijk over gaat. Al het andere is... Salomon zegt, ijdelheid der ijdelheden. We zoeken, we vorsen, we zwoegen en doen van alles. En hij zegt, uiteindelijk is het allemaal ijdelheid, oftewel te vergeefs. Want in het zoeken zoeken we feitelijk maar één ding: Wij zoeken hem. En het grootste punt is, is hoe erg is het om te zoeken naar je bril en niet weten waar die is. En iedereen kan zien. Whoo, ah, hey, ik had hem al die tijd al. En dat is feitelijk waar wij naar zoeken. Want wij zoeken extern. En wij zoeken het bij die ander, toch? Maar het is reeds in ons. Heer, waar waar bevindt zich dan het koninkrijk? En hij zegt, het koninkrijk is in u. En dan is het meest logische wat je dan kunt antwoorden is, waar dan? En we gaan kijken en we gaan zoeken. In u. Het koninkrijk bevindt zich in u. Oftewel het leven, met een hoofdletter, oftewel zijn liefde, heeft hij waar uitgestort? In uw hart. En wij zoeken en wij willen opnieuw en wij willen uiteindelijk een nieuw leven. En wij proberen. En het punt is, het nieuwe leven is. Hier, nu. Hij die de gebrokenen van hart geneest. En als dat hart geneest, dan geneest alles: alles. En een van de belangrijke aspecten van dat is om alles wat u heeft en wie u bent, om wat daarmee te doen. Bij te te brengen. Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Een van de moeilijkste aspecten waar we mee te kampen hebben is, Want een van de eerste dingen die dan in jouw gedachten opkomt is, twee woorden. Is onze verzamelnaam. We heten allemaal... Hoe heet u? Ja maar. Jammer. Oh nee, ja maar. Dus... een van de dingen... Oefeningen... Is om los te laten. Hoe kun je het beter leren... Dan bijvoorbeeld... over Overgrootmoeders... Prachtige kristallen... Nog intact zijnde: de karaf te pakken en het te proberen. Loslaten. Gaat dat lukken, denk je? Ja, dat is zonde. Maar is het dan zonde? Of is het in heimelijkheid iets waar ik absoluut aan vast zit? Nou, nou wil ik niet dat u thuis komt en rond gaat kijken. wat ja, is ook van oma. He, van, dat van oma en van weet ik u allemaal Over is. Want dan moet u eerst even Wim bellen of die misschien interesse heeft. <laughs> ja, ik ga maar naar Dom. <laughs> Want als je loslaat dan word je Losgelaten. En dat maakt niet uit waar het over gaat. Het is niet... Is dat zoiets? Ik weet wel zeker. Moet je ook loslaten. Loslaten. Ja, maar... het is loslaten... Want wie verlost? Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Geloofd en geprezen door de Messias Yeshua, onze Heer. Want er is nu geen er is nu geen er is nu geen voor allen onze, voor allen die in want de wet van De wet van zonde en dood is overwonnen door de wet van de geest des levens. En de geest des levens leeft in iedereen. Ons. Ook in die hier buiten lopen. De verlossing. En dat kan toch niet toeval zijn dat dat woord verlossing, lossing, los, laten. Ik ben verlost. Want uiteindelijk ben ik gered van mijzelf, van de ego die één ding creëert en dat is namelijk illusie, dat is waar we mee te maken hebben. It's made up. Het is iets wat wij opmaken. Maar wat niet is. En in ons is dat een absolute waarheid. Want wij weten dat dat zo is. Daarom willen we verlost worden. Dus het is goed... dat dat hart gebroken wordt. Want als het hart is en blijft, gaan wij nooit in zijn rust in. En in zijn rust ingaan wil zeggen... dat het verleden dat de toekomst en dat het heden niet meer van toepassing zijn omdat dan het woord is ik ben niet ik zal of ik was. Hij. Die was. Die is. En die komen zou. Oftewel. Hij zegt. Ik ben onveranderlijk. Dezelfde. Het hart. ...is kostbaar. En het is kostbaarder dan gesteende. Het is kostbaarder dan... ...wat dan ook maar. En als we opnieuw... ...tot besef en tot... ...realiteit komen... ...in onszelf... ...wetende dat alles wat... Wij zijn en wat we meemaken en alles wat we graag willen, reeds daar is. Als wij dan ontwaken uit onze slaap en de realiteit van wie hij is, omarmen. ontwaakt gij die slaapt. En laat de doden dan de doden begraven. Is hetzelfde. Dood is het tegenovergestelde van... van... Dat dacht u, maar dat is niet waar. Dood is de afwezigheid van God. leven. Het is niet het tegenovergestelde. Haat is niet het tegenovergestelde van... Haat is de af van liefde. Dat is wat anders. Het zijn geen tegenstellingen. En dat is een trick in de mind. Dat is wat ik nodig heb, of dat is je hebt niets nodig, want je hebt. Wie van u wil er iets? Wie van u wil er iets? Oké, okay, dat mag ik Wie van u wil er niets? Niemand wil iets? We hebben allemaal, oh zoveel dingen als we zeggen, ah, ik zou zo, en er komt er een heel verhaal. Ja of ja? Nee, dat is in ieder geval eerlijk. Ja of ja, altijd een eerlijk antwoord. Het punt alleen is dat binnen een relatie, binnen een relatie, als ik dan iets van die ander wil, wat dan? Wat gebeurt er dan? Dan is de verwachting. Dan heb je een probleem. Als binnen een relatie, als een, een relatie aangegaan wordt, omdat ik iets van die ander, heb ik een probleem. Kom ik weer op terug? Ik hou van jou. Maar het merendeel zegt. Ik heb jou nodig. Oftewel ik wil iets van jou. En je kunt alleen maar iets willen. Als je niet compleet bent. Als je niet compleet bent dan wil je jezelf compleet maken maar als je alles hebt de Heer is mijn herder ik wil niet is uit het Engels I shall not want ik wil dit, ik wil dat, ik wil zus, ik wil zo, ik wil, ik wil, ik wil. Neemt gij deze vrouw tot ik wil. Neemt gij de ik wil. Want wij zijn samen, omdat ik iets van die ander... Ik heb het niet over goed, ik heb het niet over slecht, ik heb het over een constatering. Klopt toch? Dat is wat het is. En het werkt allemaal mee ten goede. Want Shaul zegt, eerst komt het natuurlijke en dan komt het geestelijke. Wie zegt dat? Shaul, Paulus. Ja, dat zegt hij. Het kan dus niet anders. Want wij willen eerst. Want zij zag dat de vrucht begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. Wij doen alles met dat verstand. <tiedert> Ik geef je een stuiver voor je gedachten. En het speelt altijd een spel. Daarom hebben wij namelijk nodig, wat hebben wij nodig? Zijn heilige geest. Waarom? Want wat geeft de heilige geest? Er is namelijk een verschil tussen wat ik leer en als kennis opdoe, als verstandig, en wat moeten wij lachen met elkaar voor dat woord, als verstandig man, of wat ik namelijk nodig heb, is helemaal niet verstandig. Ik heb nodig. Openbaring. En weet je wat het mooie is? Kennis. En het kan me niet schelen, hoeveel. Het, ik weet er iets van. Kennis je kunt vergaren. Het punt is, het wordt nooit van. Het wordt nooit van jou. To be. Or not to be. Nou, kunnen mensen het prachtig vinden. En we kunnen het uitvoeren. En... Maar het is van? Shakespeare. Toch? En zo kan ik er nog wat opnoemen. Maar als iemand openbaring ontvangt, dan is het van? Dus van? Van jou. Als ik zeg tegen jullie, de slacht bij Waterloo was... Daar gaan we al. Het wordt namelijk nooit... Nee, <laughs> er moet iets... En dan moeten we zoeken in de referenties... En de computer die moet opgestart worden enzovoort. Maar als je eenmaal openbaring hebt ontvangen... Wie van u heeft openbaring ontvangen? En gaat dan nog eens nadenken... Hoe zat dat ook alweer? Niemand. Want ik weet... Dat ik weet... Dat ik... Zegt diezelfde Joël En wij weten alles. Waarop ik hoor dat mensen denken, ja was maar waar. Maar dat is weer die trick. Maar wij weten alles. Daarom zegt God ook, alles wat ik u openbaar is. Kent u het niet? God spreekt. In de Torah zegt hij: Alles wat ik u openbaar is van u. En alles wat in het verborgen is, is van mij, zegt hij. Dus dat wat openbaring doet, is dat wat geopenbaard wordt aan u, is van u. en dat is iets anders en dat is wat zijn geest doet en dat is wat we nodig hebben maar de heilige geest gaat niet samen met een hart want als een hart verhard is is er geen mogelijkheid tot relatie. Dus is er geen mogelijkheid tot communicatie. Out of the question. En als wij zeggen, maar heren, kom in mijn hart. Dan kan dat alleen maar zijn een... verbroken, verbrijzeld. Hart, want daar kun je naar binnen. En het is niet zo dat God, dat volk wat zich verhard had. Dat hij zei van, Baks, opge... Hij wil naar binnen. Maar hij... Dat gebed... Waarop hij ook bidt, vader ik bid dat zij, en één is een En er is een veelkleurigheid, maar het is één. Want alles is namelijk voortgekomen uit dat ene. En wij zijn geroepen om in die eenheid en in die volheid te wandelen, te zijn, te genezen, te helen, te bevrijden. Toch? Wat houdt ons dan tegen? Waar zijn wij bang voor? Bang om te... Verliezen. Te falen, te verliezen. Als je alles hebt kun je niets... Omdat je weet dat hij voor ons zorgt, toch? En daarom is een ander aspect dat hij spreekt en zegt maakt u dan in geen ding, in geen ding, in geen ding bezorgd. En dan gaat gelijk weer onze collectieve naam aan de gang. Ja, maar hoe denkt u dan dat? Ik denk niet. Wees als een kind. Kijk naar de lelien in het veld. Zijn zij niet schoner gekleed dan Salomo in al zijn? Kijk naar de vogels. Zij maaien niet. Zij zaaien niet. Omdat zij zijn wie ze. Ik kijk dan naar mijn kippen. En ze zijn altijd vrolijk als ik kom. Ik weet niet waarom, oh dat zal dat bakje zijn wat ik, maar ik, ik zit wel eens ja ik heb wel eens vreemde gedachten, die heeft u niet, maar ik heb ze wel, dat ik daar zit en denk, zullen die beesten nu, als ik s'avonds als ze naar binnen gaan en doe ik het hokje dicht, zullen ze dan met elkaar zeggen zal die gozer morgen wel komen of niet, zij zijn Die vogels die maaien niet, die zaaien niet. En toch geeft mijn hemelse vader alles naar hem. Met andere woorden. Hoeveel te meer, zegt hij dan, gaat gij dit alles te boven? Ja. Moet het dan niet ge werkt worden. Maar als we het nou... werken, is werken. Dus dan spreek ik steeds meer mensen... die tegen mij zeggen, ik moet nog... tot mijn... 67e... geloof ik, al weet ik veel. Wanneer ga jij met pensioen? Ik zeg nooit. Nee. Heb je dan geen pensioen opgebouwd? Nee. Oh, dat is ook niet verstandig. Dat zal wel. Ik was blij, ik heb het altijd gezegd: Marine weet dat, Voor jongs af aan, pensioen. Terwijl account is al tegen mij: U moet pensioen opbouwen. Ik zeg, heeft u nog meer uh, goede adviezen? Voor wat? Voor later. Ik lees in mijn geschriften. Niemand weet, niet eens, of morgen ooit wel komt. Voor later. En dan heeft die man, toen ik toen 21 was, had hij het over 40, 45 jaar later. Ja, dag. En ik ben zo blij dat. Ik zag een stukje van meneer Ivonië, die, die bracht een bezoek aan meneer Charles Aznavour. Kent u die? En die is elke dag in Zuid-Frankrijk, is, is nu nog een olijfgaard aan het planten en dingen. De man is 90 jaar. Elke dag aan het werk. Hij heeft zijn hele leven hard gewerkt. Ja, zegt hij... Wanneer gaat u ermee ophouden? Wanneer gaat u, Denkt u nooit, ik ga met pensioen? Dan zei hij twee dingen. Hij zei, ah, u doet het voorkomen met hard werken of het een probleem is. Hij zegt, ik vind het heerlijk, dit is mijn leven. Ik leef. En pensioen, zegt hij, daar begin ik niet aan, want dat is het voorportaal van de dood. Ik denk, hebben we gelijk in Den Haag wel een antwoord. Hoppa. Toch? Dat evangelie is iets breder dan dat. Dus het gaat er niet om. Werken. Natuurlijk zijn we aan het werk. Maar de meeste van ons werken voor iets wat lucht is. Waarvan niemand weet of het ooit ja. komt. Mijn lieve schoonvader... Ik heb hem nooit gekend. was 57, klopt het? 58. Werkte zijn hele leven keihard. En zei tegen zijn lieve vrouw. Titia Tizia. Ik ben hard aan de gang. Want later, als wij gepensioneerd zijn, kopen we een leuk hutje op de hei. Dus ik vind het zo mooi dat wij dan bezig zijn, niet met leven, maar met overleven noemen we dat. Maar dat heeft niets met leven te maken. En wij zijn zo compleet geprogrammeerd. Wij vragen aan onze kinderen, of er komt een lieve tante op bezoek, en die zegt dan tegen een van je kinderen... En wat wil jij later worden? In de hoop dat de klanken als volgt gevormd gaan worden. Ik wil graag chirurg worden. Of enig mooi beroep. in Ieder geval met behoorlijk inkomen erachter toch. Goed je best doen op school. Goed leren. Kun je goed beroep krijgen. En ik zal u vertellen... En ik geloof een maand geleden zag ik op, uh, op TED, dat is een soort platform, een knaapje van 13 jaar. Jong van 13 jaar. En die sprak tot wetenschappers. En? Zo. Ik liet het aan een heel... En aan wetenschapper liet ik het ook zien. En de man... Zat daarna, na de dertien minuten, compleet, in tranen. Zegt hij zijn aan de hand. Hoe heeft dat jocht mij geraakt, zegt hij. Want hij zei dat ook. Hij zegt, ja, wat willen wij laten worden? <coughs> hij zegt, ze hebben mij gevraagd. En, wat wil jij laten worden? Hij zegt, gelukkig. dus het wordt gewoon een vraag wat wil je laten worden hij zegt gelukkig ik wil namelijk gewoon gelukkig zijn meer niet maar moet hij dan niet werken ik zit vaak in, in vliegtuigen of in uh, weet ik veel en dan ga ik ergens heen en... altijd standaardvraag Mag ik het vragen? Ja hoor, daar komt hij. Gaat u op vakantie? Of voor zaken? Voor, voor uw werk? In mijn standaard antwoord is geworden, mijn hele leven is één grote vakantie. Waarop dan standaard het antwoord komt. Oh, ook mooi dat u niet hoeft te werken. Ik zeg, dat heb ik niet gezegd. Maar dit is onderdeel van mijn nee. leven. Dus een onderdeel van je leven is dat je dingen doet. Ja. Alleen het punt is dat merendeel van de mensen die ik spreek, die doen dingen die ze helemaal niet willen doen. En de dag niet kunnen afwachten, ben ik eindelijk gepensioneerd. Nou, als ik iets triest vind, is het... Ja. Ja. Maar klinkt dat vreemd? Had je zo een baan? Nee, maar had hij een baan? Zover wij. Maar werkte die? Staat er niet, ja. Staat er niet, staat er wel? Mijn vader werkt, zegt hij, de en, dus ik ook. Hij, hij verstaat er iets anders onder waarschijnlijk. Hij was een aardige dokter, of niet? Huh? En een goede belastingadviseur, toch? Ga naar het meer, vang de eerste beste vis, haal het zilverstuk uit zijn mond en betaal aan de keizer wat van de keizer is. Ik heb het mijn belastingadviseur nooit horen zeggen. Ja maar. Het is niet eenvoudig om te zitten voor een spiegel en een goed gesprek met jezelf aan te gaan. Om te gaan naar de binnenkant van je hart. Om in eerlijkheid en oprechtheid te zitten en je af te vragen... Of dit nou er is, of niet. En je in ieder geval de vraag te stellen, wanneer ga ik stoppen met waanzin? En u weet, waanzin is? Iedere keer hetzelfde te doen in de verwachting dat de uitkomst anders zou worden. Dat is waanzin. En dat is de grootste bezigheid van deze wereld. Maar gij... Gij... Gij... Het komt er niet overtuigd uit. Gij... Want gij heeft iemand leren kennen. Wij zijn in relatie met. En als onze omstandigheden dat niet bevestigen, dan is het niet zo dat wij door willen gaan met waanzin, maar dan is er maar één ding aan de hand. Dat wij namelijk ons afvragen waarom wij niet anders zijn. Waarom? Wij niet anders zijn. En het uit kunnen schreeuwen vanuit dat hart. Hij redt je. Hij veroordeelt je niet. Ik heb nog nooit iemand horen veroordelen. Dat is wel onze business. Oordeel en go. Hij niet. Mijn vader oordeelt niet. Ik ook niet, zegt hij. Maar wij met z'n allen toch wel, of niet? Tot in de dood heeft hij zich overgegeven. Wij hebben nog de discussie waar het nou de joden nu omgebracht hebben of de Romeinen. En ons, de meest liberale is, ze hebben het samen gedaan. Maar hij zegt, er is niemand die mijn leven af kunt. Ik leg het af, ik neem het weer op. En... Alles wat deze hele wereld heeft bevat. In het verleden, nu en in de toekomst. Alle ziekten, alle oorlogen, alle haat, alle ellende. Alles wat iemand zomaar kan bedenken is op hem neergekomen. En na drie dagen... Want het leven is niet tegenovergesteld aan de dood. En het is voor ons... Allemaal. Toch? Amen? Oh, het is zo geweldig. Onze vader. Toch? Amen.